de klokkenluider van de Notre-Dame. Op een dag in Parijs was minister Frollo buiten op straat om te zorgen dat alles in orde was in de geweldige stad. Toen er een geluid klonk in de stilte van de nacht. Alles is goed. De mensen in huis. Op de straat gebeurt niks geks. Alles is goed. Wat is dat voor geluid? Ah! Wat is het? Wat is het? Geef het aan me. Wat is dit voor wezen? Misschien kan hij bij me blijven en op een dag nuttig zijn. En zo gebeurde het. Frollo gaf de naam Quasimodo aan de baby en liet de jongen bij hem blijven. Maar Frollo was een gemene man die niet van het kind kon houden. En Quasimodo was niets anders dan de slaaf van minister Frollo. En mocht nooit uit de klokkentoren van de Notre-Dame komen. Quasimodo had slechts één vriend in de hele wereld. Een vogel die helemaal naar boven vloog in de klokkentoren... en hem al het nieuws vertelde. Hé, hey, je moet eens alle voorbereidingen op het festival... de idioten zien hier beneden. Vertel me er alles over. Meester is hier, ga weg. Meester, Nou, ik hoop dat de lunch klaar is en dat deze keer de soep niet aangebrand is. Nee, meester. Vandaag ben ik heel voorzichtig geweest. We gaan dat dan wel zien. Heb je de tafel nog niet klaargemaakt? Bijna klaar, meester. Wees een keer snel, Quasimodo. Ik heb niet de hele dag. Ik heb de vergadering voor het Festival der Idioten, wat morgen zal zijn. De grootste tijdsverspilling ooit Het festival der idioten, alweer? Met de grote optocht en al het gezang En het dansen en de magische trucjes van de Roma Je denkt er toch niet aan om te gaan, toch? En waarom weet jij zoveel van dit festival? Ik verzeker je, heer, dat ik nog nooit hier naar buiten ben gelopen Het is alleen wat ik hier van boven zie Goed, en denk er niet eens aan om naar buiten te gaan. Met een gezicht als die van jou zullen mensen je belachelijk maken, je voor de gek houden en je pijn doen. Na al deze jaren dat ik je te eten heb gegeven en voor je gezorgd heb, stel me niet teleur. En waag het niet om mij belachelijk te maken door dat lelijke hoofd van je buiten de deur te laten zien. Ja, meester. Goed. Goed. De soep is goed, alleen wat te veel zout, maar het is goed. En nu mijn vergadering. Er komt deze nieuwe kapitein mogen kijken. Oh, het is maar hard werken als minister. Pip, hij is gemeen. Hij heeft gelijk. Nee, heeft hij niet. Zelfs de soep is geweldig. Nee, is het niet. Proef zelf eens. Het is heel... Het is erg goed. En het zout is juist perfect. Zie. Frollo heeft hij altijd gelijk. Sterker. Maar hij heeft nooit gelijk. Kom naar het festival. Ik kan niet. Kom op. Hij is zo druk dat hij het niet eens merkt. Ik zal je ergens heen brengen waar niemand je zal kunnen zien. Maar je zal iedereen van heel dichtbij kunnen zien. Wat vind je? Ik weet het echt niet. Jij en ik gaan morgen naar het festival. Oh. Dus besloot Quasimodo om naar het festival te gaan en ondertussen kwam er een nieuwe kapitein naar Parijs Mag ik binnenkomen minister? Oh kapitein Vibes. welkom in Parijs, je hebt je meer dan genoeg werk te doen Wat je ook beveelt mijn heer. Morgen is het dit verschrikkelijke festival der idioten ik weet niet waarom de koning het gepeupel als de magiers... met hun kleine trucjes en zingen en dansen uitnodigt. Wat een tijdverspilling. Je moet ervoor zorgen dat zij de wet gehoorzamen... en als je een van hen iets ziet stelen of de wet ziet breken, toon geen genade. Wat u zegt, heer. Geen zorgen, ik zal niks verkeerd laten gaan morgen op het festival. Geëxcuseerd. En de dag van het festival kwam... Mensen kwamen langzaam bijeen op het marktplein. Een oude vrouw ging op weg naar het festival. Ben je niet uitkijken waar je loopt? Hoe durf je zo tegen onze minister te spreken? Zeg sorry! Sorry? Mijn voet! Het is de minister die sorry moet zeggen tegen deze oude vrouw die hij bijna omzeep hielp. Hoe durf je? Jij, gepeupel! Bewakers, arresteer haar! Ondertussen vonden Quasimodo en zijn vriend een lege tent bij het podium... waar ze zich konden verstoppen en het festival konden zien. Het is prachtig. Vandaag zal ik de koning van het festival worden. Wacht jij maar en zie. Dat zul je zeker. Niemand is zo sterk als jij. En wat als jij niet wint? God help de man die wel wint. <lacht> Dames en heren van Parijs, we kunnen je nu de wedstrijd laten zien waar iedereen op zat te wachten. De kroning van de Koning der Idioten! Crash Mono? Hoe durft hij? Wat hebben we hier? Huh? Zon bijzonder gezicht, zulke acrobatiek, hebben we de koning der idioten van dit jaar? Ja! Ja! Ja! ja! ja! ja! Dan laten we hem rondleiden. Kijk hier, de koning van het festival der idioten. Die kan niet de koning van het festival zijn. Vallen we! Ah. Deze gekte. Die vrouw heeft wel pit. Dat is dezelfde vrouw. Kapitein Fibus, arresteer haar nu meteen. Voor welke misdaad, heer? Waar gaat me niet te volgen, kapitein? Arresteer haar. Is alles goed? Je bent zo aardig tegen mij. Lelijke ik. Wie zegt dat je lelijk bent? Je bent gewoon anders. Maar ja, we zijn allemaal anders van elkaar, niet dan? Je bent gearresteerd. Nee, dat is ze niet. Ik zal niet toestaan dat je iemand straft alleen omdat ze aardig is. Maar dat zijn de bevelen van de minister. Val hem aan en laat de vrouw niet ontsnappen. Kom met me mee. Ik weet waar je veilig zult zijn. Quasimodo nam Esmeralda mee naar zijn klokkentoren om te verstoppen. Je, je, je, zal je veilig zijn? Uh, eten, je moet honger hebben. Mijn soep, ja. Oh, oh sorry. <laughs> Oeps, ah, sorry. Uh, oh, de vreselijke onhandigheid van de liefde. Luister niet naar hem. <laughs> Jij bent zo lief. De soep is echt erg lekker. Quasimodo werd absoluut verliefd op de enige mens... die ooit aardig tegen hem was geweest. Hij was erg dankbaar om Esmeralda bij hem te hebben. Maar op een dag... Het hoofd van de politie voor het stad Parijs-kapitein werd veroordeeld voor verhaat... en morgen vroeg publiekelijk gestraft. De vogel vloog naar Quasimodo... en vertelde alles aan Quasimodo en Esmeralda. Oh, het is allemaal mijn schuld... Ik moet de kapitein gaan helpen. Nee, ik ben de schuldige. Ik had je binnen moeten blijven en helemaal niet naar het festival moeten gaan. Mee, denk je niet dat in plaats van jezelf de schuld te geven er een veel beter idee is om eigenlijk de kapitein te gaan helpen? Misschien kan ik mezelf laten arresteren. Nee, nooit. Ik, ik kan dat niet laten gebeuren. We zullen de kapitein vrijkrijgen. Kom met me mee. Quasimodo, Esmeralda en de vogel gaan naar de plek... waar kapitein Phoebus de volgende ochtend op het marktplein veroordeeld zou worden. Kun je even een rijden? Natuurlijk! Alles is klaar voor morgen. Laat van huis gaan en wat gerusten. Zullen we? Mee? De volgende dag verzamelde de hele stad om te zien... hoe kapitein Phoebus gestraft zou worden... voor het helpen van een onschuldig meisje en haar vriend... Kapitein Fiebers, je hebt bewust mijn bevelen geweigerd... en een vatvluchtige man geholpen de wet te ontvluchten. Wat heb je daarover te zeggen? Ze was niet op de vlucht. Ze was een onschuldige vrouw die probeerde op vreedheid aan een ander mens te stoppen. Ik zou je kunnen vergeven, wanneer je sorry zegt. Straf me zoveel je wil, maar ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb alleen mijn taak als soldaat gedaan door onschuldigen te beschermen. Goed dan. Bewakers, val hem aan. Snel, deze kant. Ze gingen die kant op, jullie idioten. Quasimodo, Esmeralda en kapitein Phoebus reden totdat ze buiten de stad Parijs waren... maar Frollo en zijn bewakers stopten niet met het achtervolgen. Ze namen een andere weg en het lukte hen uiteindelijk om ze te pakken te krijgen. Jee, Jij dacht dat je van me kon ontsnappen. Niet dan? Je kan ons hier niet arresteren. We zijn niet in Parijs. Maar je kan naar Parijs gebracht worden. En jij, Quasimodo, je hebt van me gegeten... En ik heb op je ge... dat je me zo zou bedriegen. Alleen anders, zoals we dat allemaal zijn. En je hebt me mijn hele leven opgesloten in de klokkentoren... en me behandeld als een slaaf. Hoe durf je, meester? Arresteer ze. Frollo's bewakers wilden hem net arresteren... toen ze het geluid van een leger die aankwam hoorden. Het was het leger van keizer Louis IV. Uwe hoogheid... Wat is er aan de hand, Frollo? We zullen het u vertellen, uw hoogheid. En Esmeralda vertelde alles aan de keizer. De keizer was kwaad en liet Frollo arresteren. Esmeralda, Phoebus en Quasimodo waren vrij om te gaan. Bon, jullie zijn allemaal vrij, maar kapitaan, ik kan iemand als jij gebruiken om de stad Parijs te besturen. Denk erover na. Jullie hebben beide mijn leven gered. En jij hebt ons gered. We hebben nog niet kennis gemaakt. Hallo, mevrouw. Ik ben kapitein Phoebus. U bent prachtig. <laughs> Ik ben Esmeralda. Kapitein. Uh. En u, heer, wie bent u? Hij is Quasimodo. Mijn beste vriend.